Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De brandpijnpapierrecyclingbedrijf in Dordrecht is nog niet voorbij. De brandweer controleert het vuur de komende uren en waarschuwt dat er sprake blijft van rookoverlast. De brand begon rond kwart voor acht gisteravond. Verschillende grote balen papier gingen in vlammen op. Het nablussen van de brand gebeurt bij daglicht, dan zal de rookontwikkeling waarschijnlijk toenemen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Met de rook zijn ook roetdeeltjes meegekomen. De veiligheidsregio waarschuwt om die niet met blote handen aan te raken. Drie kinderen op een kinderdagverblijf in Den Haag zijn besmet met mazelen. Ook een vierde kind vertoont symptomen van de ziekte. Ze waren niet tegen de ziekte ingeënt. Sommigen hadden daar de leeftijd nog niet voor. Het vaccin wordt met 14 maanden gegeven. Volgens de GGD heeft een van de kinderen het mazelenvirus opgelopen in het buitenland en daarna de andere kinderen op de Haagse crash besmet. De GGD is bang voor verdere verspreiding. Om die tegen te gaan is een vaccinatiegraad van 95 nodig. Nederland zit daar net onder. Dit jaar zijn er al 12 gevallen van mazelen vastgesteld, normaal zijn het er 10 tot 20 in een heel jaar. Als meer krijgt volgend jaar een themapark over de sierteelt met de naam Flory World. Eind deze maand gaat de eerste paal de grond in, volgend jaar moet het park zijn deuren openen. In tegenstelling tot de Keukenhof zal Fle Flory World het hele jaar open zijn. De initiatiefnemers beloven een bijzondere bloemenervaring, bijvoorbeeld met een virtuele vlucht op de rug van een bij. Een Zweedse agent heeft in zijn vrije tijd een voortvluchtige crimineel gearresteerd in een sauna. De crimineel was veroordeeld voor drugshandel en mishandeling, maar was nooit komen opdagen om zijn straf uit te zitten. De agent herkende de crimineel in de sauna en wist hem te arresteren zonder de andere bezoekers in gevaar te brengen. Het weer, de temperatuur daalt naar 6 graden in het zuiden en 2 in het noordoosten. Later overdag buien met vooral in het binnenland kans op onweer en dan wordt het zo'n 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief? Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Zier. Met nu de nacht. We don't have to Go. as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 Mij gaf. Wat ben jij, oh, to Het is net alsof we tegen een nu praat. Doe tenminste als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Oh, het is net alsof we tegen een nu praat. Doe tenminste als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan, zomaar gesleept door ons verhaal. Jij bent zo in de koud staan. Waarom oh, zou je dat doen? Het is net als je tegen de muur praat. Doe tenminste alsof je We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt elkaar kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net we gaan een muur vrij met de mensen om. Oh, oh. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. I'll you Stephen que tu no me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura mis amigos Stephen que tu no me haces bien todos quieren saber por ik te quiero con locura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 Taking too much hits